8 uur, Joris Stubenitsky met het NOS-journaal. De Amerikaanse acteur Philip Seymour Hoffman is overleden. Dat meldde Amerikaanse media. Hij werd doodgevonden in een appartement in New York. De politie onderzoekt zijn dood. Hoffman won in 2006 een Oscar voor zijn hoofdrol in de film Capote. Daar won hij ook een Golden Globe en een BAFTA voor. Hij was ook te zien in The Big Lebowski, Moneyball, Almost Famous... Mission Impossible, deel 3, The Master... en ook in de laatste twee delen van The Hunger Games. Acteur Philip Seymour Hoffman was 46 jaar. Dit jaar neemt het aantal fusies en overnames op de Nederlandse energiemarkt flink toe. Dat verwacht adviesbureau PwC. Het komt doordat steeds meer Nederlandse bedrijven... stroom- en gas kopen van het Russische Gazprom...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 En hoe het uiterst kwetsbare meisje Daniela werd vermoord... en een compleet leger aan hulpverleners de andere kant op keek. Dat en meer in Karo Brandpunt, vanavond 5 over half elf, Nederland 2. Radio 1. NTR. Als we allemaal Voor één uurtje per dag met wetenschap bezig ja, ja, kunnen ja, zijn... dan, dan ik ben ik er gelukkig mens. De, de kennis van uw Greten zeggen ons meestal niks. Met Koen cool Verbraak. Hij is een pionier in de zoektocht naar het geheim van een lang leven. En om die heilige graal te vinden richt hij zich als een van de weinigen niet zozeer op de oorzaken van ziekte, maar op die van gezondheid. Hij is ervan overtuigd dat onze genen niet alleen kunnen verklappen wat voor ziektes we kunnen krijgen, maar ook wat ons gezond maakt. En pas als we dat weten, kunnen we verklaren waarom de baby van vandaag straks misschien wel 135 jaar wordt. Begin deze maand verscheen zijn nieuwste boek, Oud worden zonder het te zijn. Vanavond praat ik in de kennis van nu met Rudy Westendorp, internist en hoogleraar oudere geneeskunde in Leiden. Dag meneer Westendorp. Goedenavond. Goedenavond. U bent, en laten we me meteen met de deur in huis vallen, u bent 54. Ben je dan nog een vent in de kracht van zijn leven of oh. al een beginnende oude man? Er zijn twee vragen. Want hoe oud voel je je nou? En dan zeg ik tegenwoordig, ik voel me volwassen. Maar op 9 juni word ik 55, dus dan word ik door Nederland betiteld als senior. Ja, daar kan ik eigenlijk alleen maar om lachen. Want dat begint bij 55? Dat begint bij 55. Dat is door Hedy Dacona is dat uh, tijden geleden als een, uh, ja, als een neutrale term bedacht... om een, ja, een, een soort grens aan te geven van waarna je ouder zou zijn... Uh, maar een grens neerzetten voor oud worden en dan te bedenken dat dat neutraal blijft, ja, dat wordt het natuurlijk niet. En wanneer ben je biologisch gezien een senior? Ja, dat, voor mij als dokter begint dat eigenlijk niet voor je 75ste. Nee, tot, nee. Dat, tot dat moment ben je nog. Middelbaar? Dan ben je middelbaar. Kijk, ja. Verouderen doe je vanaf de puberteit. Ik heb gisteravond nog aan een paar jongelingen moeten uitleggen... dat na de puberteit, en als je 18 jaar bent... dat je dan je sterfterisico al bijna weer verdubbeld is dan een paar jaar daarvoor. <laughs> dus dat veroudering begint al heel vroeg. Maar de, het moment dat je er last van krijgt... Ja, dat is eigenlijk een beetje vanaf je vijftigste en vanaf je 75ste. Ja, dan begin je te rammelen. Maar je hebt, u, he, hebt u al ergens last van? Ja, ja, ja. <laughs> ik, tot mijn schande moest ik op een gegeven moment twee jaar geleden zeggen van ja, dat, uh, je moet nu echt meer gaan sporten. Dat u dus, roeit hè? Ik ben gaan roeien, want zonder roeien lukt het me niet meer om uh, enige stevigheid in dat lijf te houden. Dat is echt nodig? Ja. En, en ik was altijd een. Vroeger ik ben altijd een heel bewegelijk type geweest. En dus met, met gewoon met bergwandelen, met fietsen en tuinieren. en de hele rattenplan kon ik dat eigenlijk goed bijhouden. Maar uh, vanaf je vijftigste, ja, het lukte mij niet meer. Het opvallende is dat u in uw, in uw kantoor in Leiden. ook geen bureaustoel heeft, hè? Ja, dat is het nu. staat. Ja, zit ja. is dodelijk. zit ja, oh, ja? is het nieuwe roken. <laughs> ja? Ja, er is. Uh, we hebben heel veel de afgelopen 10, 20, 30 jaar hebben gezegd van je, je moet actief sporten, je moet actief bewegen. Ik zag toevallig uh, afgelopen week nog uh, collega Scherder, die uh, ja echt, het, uh, ja, dat is de voorvechter van u gaat bewegen en dat klopt, maar er zit ook nog een andere kant aan, dat als je meer dan acht uur zit, dan kun je dat met het sporten niet wegkrijgen. Dus dat... je moet staan? Dus je moet voortdurend bewegen en ja, als je een zittend beroep hebt, ja, dan moet je gaan staan, want anders dan, dan, dan, dan krijg je die acht uur zitten, die krijg je zo te pakken. Iets anders wat opvalt als je op uw werkkamer komt, is dat u een soort vitrine met vlinderstrikjes heeft, hè? Ja. ja. <laughs> ja. ja dat, is, is, dat is eigenlijk het mooiste cadeau wat ik ooit gekregen heb. Ik draag uh, vlinderstrikjes vanaf uh, 1986, toen uh, toen was ik in opleiding tot internist. Toen en was u 27, even snel. 20, ja. En uh, de bazen zeiden van ja, jullie moeten hè, tegen de jongelingen, die jongelingen, jullie moeten er toch netter uitzien. Hè. We hebben hier een nette tent. Nou, en als je 27 bent, word je dan direct baldadig, natuurlijk. Dus toen zijn we op een gegeven moment met strikjes op het werk verschenen. Wie zijn we? Drie uh, collega's, uh, ook 27, 28 jaar in opleiding tot internist. Met een pr zoals dat heet. Ja, pinkelhoutjes toen. Op een gegeven moment uh, ben ik wel zelf strikers gaan dragen. En in 2000 heb ik een vitrinekast gekregen. Toen werd ik benoemd tot hoogleraar van mijn uh, A.I.O.'s. En die hadden de meest fantastische strikken gemaakt. O oh ja? Ja. En die koestert u? Ja, dat, dat vond ik zo'n bijzonder... Uh... Maar vanavond, zie ik helemaal geen vlinder. U dacht, dat is de radio, wat maakt het ook uit? Ik dacht de radio, en ik kom wel op, vaker op de radio... en daar is een wat informelere sfeer. En ik denk, wie weet is mijn uh, tafel hier, om het zomaar te zeggen... ook nog wat informeler gekleed. Dan kun je toch niet overdreven zijn, dus dat had ik goed ingeschat. En, valt het mee? Of, uh... Nee, het, de, de keuze was goed. Oké, okay, ja. ja, maar ik bedoel, uh, mijn keuze. Ja, ja, ja, ja. Ik zit ja, in een trui, hè? Ja. Maar uiteindelijk moet kunnen. U bent hoogleraar ouderengeneeskunde... Dat is toch min of meer de wetenschap van de achteruitgang? Het mooiste is eigenlijk ouderen. Dat is eigenlijk ook een werkwoord. En dat geeft eigenlijk aan dat je dat op een negatieve manier kunt interpreteren... maar ook op een positieve manier. En zo kijk ik er eigenlijk naar. Want waar staat dat werkwoord voor, ouderen? Hoe je met de tijd omgaat. En uh, ja, de tijd uh, laat de littekens achter, want dat is het geheim achter voor ouderen... Je, verzamelt door je leven heen voortdurend schade. En die kun je niet helemaal herstellen. En alles wat beweegt, je, slijt. Zelfs alles wat stilstaat, slijt. Uh, pak een boek uit de kast en dat uh, verkrummelt helemaal. Kijk naar een oud glas, dat is uh, melkachtig wit... omdat er allemaal barstjes in zitten. Uh, dus alles, als je er bent, dan verouder je al. Uh, maar er zit in dat ouderen, dat kan dus ook heel langzaam gaan... en dat is eigenlijk wat we willen. Want als je heel langzaam oudert, dan heb je dus later ziekte en dan blijf je langer gezond. En dat is eigenlijk wat iedereen op straat ook zegt van, kun je dat niet voor mij afregelen? Maar is ouderen dan hetzelfde als verouderen? Ik vind ouderen mooier. Ja? Omdat, dat ver, Verouderen, dat, dat, dat, dat klinkt bij mij alleen maar als negatief. Ja, maar ouderen... Het is wel waar het over gaat, toch? Dat je achteruit gaat en dat je steeds minder kan. Goed, dan gaan we op de volgende stap gaan we nemen. Want ja. dit, dit is puur vanuit een biologisch oogpunt. Mm. En mensen accepteren op een gegeven moment niet dat als zij verouderd zijn, dat ze dan ook dan als minder worden weggezet. En ik. Ik accepteer dat ook niet. Ik heb net al gezegd dat over dat 55. Ik accepteer niet dat mensen mij nu als een senior wegzetten. Dus er is ook iets anders. Dat is hoe je in het leven staat. Wat doe je nog met dat lijf? Um, en daar kan dat ouderen absoluut positief zijn. Want ik denk dat er heel veel oudere mensen zijn... die ik meer waardeer dan jongere mensen. Want u schrijft in uw boek veroudering is niet normaal. Want eerst was er geen schade en opeens is die er wel. Ja. En ik zeg dat omdat uh, heel veel patiënten bij mij ook gezegd hebben van goh dokter van goh ik ben blij dat u aandacht aan mij besteedt en wat zeggen ze eigenlijk van goh ik ben heel vaak ben ik gewoon ja, weggezet. Omdat mensen tegen mij, of de dokters of het professionals, zeiden van ja, maar u bent ook al 73 of u bent al 86. En dan maakt het niet meer uit dat u iets niet kan. Dan geeft eigenlijk het systeem, de dokter of de andere professional, die geeft eigenlijk een soort moreel oordeel over iemand van ja, gewoon, nou je moet niet zeuren, je moet maar leren leven en dergelijke. Ja, en dat vind ik geen, geen correcte wijze van optreden. Die meneer of mevrouw heeft een probleem wat er vroeger niet, niet was. Dus voor haar of voor hem voelt het ook als abnormaal. En die wil hulp. Ja, maar biologisch is, dat, is het probleem natuurlijk niet abnormaal. Of moet je bijvoorbeeld als je tachtig bent nog kunnen verlangen... dat je kunt lezen zonder bril? Kijk, het grappige is, is dat de, de, onder, de interviewer um, altijd heel heel voorzichtig is om, laten we zeggen... een oordeel te vellen over wat, wat, wat, wat zijn geïnterviewder zegt. In jouw geval dus, wat, wat u dus vraagt. En dat moeten wij dus aan patiënten ook zo doen. Als een patiënt bij mij vraagt van... hey, ik heb een probleem, dan ben ik niet om daarover te oordelen... of dat nou abnormaal, normaal of nietszeggend of belangrijk is. En dan is. zegt u niet, nou ja, maar u bent ook tachtig. En dan vind ik dat volstrekt ongepast. Ja, Wij, als... Ik heb een dienend beroep. Ja. U zei onlangs in NSC Handelsblad... de oude dag is niet langer het voorportaal van de dood. maar juist een mooie toegift waar hij nog van alles uit te verhalen vond. Ja, dat, dat heeft te maken met het feit dat um, we hebben, er is een explosie van leven. We hebben nog nooit zoveel jaren tegemoet kunnen zien... En ik weet ook wel dat er mensen, hebben we vanavond op het nieuws ook gehoord... die op 46-jarige leeftijd komen te overlijden. Dat is natuurlijk zo. We zijn niet onsterfelijk, maar gemiddeld genomen hebben we meer tijd dan ooit tevoren. En dat wordt alleen maar negatief ingekleurd. En daar, daar krijg ik echt een, ja, als ik het mag uitdrukken, platvloers een kunstkop van. Maar dat wordt negatief uitgedrukt door de mensen die die leeftijd nog niet hebben? Of ook door ja. de mensen zelf? Nee, want dat is eigenlijk. De, dat, heb ik, dat heeft me heel veel moeite gekost om dat echt te doorgronden. En ik, daarvoor heb ik, ben ik naar de antropologie gemoeten. En die maken heel duidelijk verschil tussen van wat vind ik nou van een ander en wat vindt de ander van zichzelf. Nou, en wij kijken dus allemaal, en ik denk dat we daar in Nederland extreem veel last van hebben. Wij zijn zo. Hè, met dat opgeheven vingertje, wij hebben over alles een oordeel. En. We hebben ook een oordeel dat Zwitserland uh, het niet goed aanpakt met de bergen. Ja, hoe, hoe durf je het, zou ik zeggen, bijna zeggen? En dan denken wij dus ook allemaal: van ja, die oude mensen, ja, dat is dus niks. Maar, maar, zijn wij maar dat niet. komt ook omdat we er bang voor zijn, misschien. Dat we zelf zo zijn op een dag. Dat, dat, ben, ik, dat ben ik met u eens. Dat, dat is de tweede reden. Um, want we zien daar in de toekomst, zien we daar, we zeggen, die, hè, die, die grijze mensen die ook kaal worden en die ook. Ja, de meer neiging hebben om dood te gaan... en dan zeggen we van, hé, hey, daar willen we niet naartoe. Nee. En dat vullen we dan ook nog een keer in met dat opgeheven vingertje... van, ja, ach, zie je het, we redeneren het eigenlijk weg. Maar het interessante is, een eeuw geleden werden mensen gemiddeld 40... nu worden mensen gemiddeld 80... maar ons lijf is niet wezenlijk nee, veranderd. dus dat is ook een beetje het... Ja, de makken waar we mee te, te maken hebben. We hebben een lijf wat uh, voor 40 jaar bedoeld is. Uh, het is bedoeld voor seks, voor uh, voortplanting en het opvoeden van kinderen. En dat is waarom je tot 40, 50 jaar ook geen grote mankementen krijgt. En de rest is bonus. En de rest is bonus. En dat is nou het aardige. Als het is, ik heb mij onlangs pas gerealiseerd... we hebben het altijd over een voltooid leven... Ja, eigenlijk zou je moeten zeggen... van ja, dat je hebt een voltooid leven op het moment dat je ja, 40, 50 jaar bent... en je hebt een volgende generatie achtergelaten... en vanaf dat moment moet je je vrije tijd gaan tellen. En dan wordt het opeens heel anders. En dan moet je anders naar na die, na die extra eh, tijd gaan. Want dan moet je dus op een gegeven moment ja. zeggen... wat gaan we de komende 30, 40 jaar nog gaan doen? En dan krijgt het een twitch. En dat ga je dus dan niet uitzitten. Maar dan zeg mm -hmm. je van, hey, ik heb een soort tweede leven. Dat heb ik als bonus heb ik dat nu gekregen. Vroeger was dat een uitzondering, nu heb je dat, kun je er bijna eigenlijk uh, op inschrijven. Nou, Als je daar dan op inschrijft wat iedereen wil, maak er dan ook plannen voor. Opvallend in uw boek uh, is dat u bijvoorbeeld uh, aangeeft... dat seks niet bevorderlijk is voor het bereiken van een hoge leeftijd. Nee, ik heb, ik, in het boek zeg ik, en uh, ook in de publieke uh, boekhandel, als ik uh, daar dus nu over... Ik schrijf uh, en ik zeg ook, seks is dodelijk. En dat is ook zo. Vanuit een evolutionair perspectief. Je hebt Nooit soort... aan beginnen. Soorten die, er zijn seksloze soorten en die verouderen niet. En heel af en toe verouderen ze dan, of doen ze wel een seks en dan gaan ze direct verouderen. En dat heeft te maken met het feit dat er een, ja, er is een soort tweespalt is. Je investeert ofwel in de voortplanting in de seks. Dat is wat Darwin ook fitness genoemd heeft. Dat kun je eigenlijk niet, niet genoeg doen, want anders sterf je als soort uit. En de prijs die je daarvoor moet betalen is dat je ja. Ja, dan eigenlijk gebrekkige investeringen heb in je eigen lijf. Want wat vaak is het zo, dat bijvoorbeeld vrouwen die heel oud worden, die blijken dus niet gebaar te hebben. En daar vind je dat dus. En dat zijn eigenlijk. En vraag als ik dus zo vertel. Maar hoe zit het dan met die nonnen en die, mm -hmm. en, en die paters? Ja, die leven ook langer. Dus er zitten kosten aan seks. En als je daar nog wat laag, langer over nadenkt, dan is het ook volstrekt helder. Uh, we hebben het over sowas, we hebben het over uh, hiv, we hebben het over baarmoederhalskanker. En bedenk nog even dat ja, tientallen procenten van de vrouwen tot kort tot ge, kort geleden gewoon in het kraambed kwamen te overlijden. Ja. Dat, dat is en nou hebt natuurlijk alle, alle, alle gevaren. Die, ja. die, maar ik, ik dacht dat u ook bedoelde dat je energie uh, wegvloeit... en dat je daardoor minder oud wordt. Is dat niet wat u bedoelt? Er zijn, er zijn dus twee dingen die ik verteld heb. Het eerste vertelde ik over dat je gebouwd bent... of je bent mm -hmm. voor, gebouwd voor de seks en voor de voortplanting, en dan wordt op een gegeven moment... na 40, 50 jaar wordt dat lichaam als het ware verwaarloosd. Daar hoef je verder geen energie meer in te stoppen, geen investeringen. Dat is alleen maar onhandig. In den, waarom zou je dat doen? En het tweede is, is dat dat eigenlijk ook nog tijdens het leven... nog een tweede keer terugkomt als je in seks investeert... dan krijg je ook nog nevenwerkingen. Dus het idee dat je van seks langer gaat leven... ja, dat heb ik eigenlijk nooit goed begrepen. Maar... Uw boek staat eigenlijk vol met fascinerende uh, ja, dat weet ik vaststellingen. Niet, dat... Nou ja, bijvoorbeeld wat u ook noemt: lange mensen hebben een verhoogd risico op ja. kanker. Ja. En dat heeft te maken met als we nog even teruggaan naar die sectie. Er zitten dus bouwschema's in. En in, net zoals in wat? je in, in bouwschema's in je lijf. Um, en er zitten bepaalde patronen in. Um, en als je dus op een gegeven moment ergens een trap bouwt, ja, dan moet je dus ook een overloop hebben. Nou en. Als je lang bent, dan heb je groeihormoon nodig. En groeihormoon, dat zegt het al, dat, dat zet de groei aan. Nou, wat is kanker? Kanker is een ongebreidelde groei, een ongecontroleerde groei. En groeihormoonactiviteit, dat dat, ja, dat stimuleert dus ook kankergroei. En dat is de idee dat, dat, dat wat erachter zit. Ja, maar zie je dat verschil dan bijvoorbeeld terug... als je de Maasai vergelijkt met de pygmee? Ja, maar dat is dan, dat, dat is dan weer te brutaal Daar word ik als wetenschapper uh, onrustig van. Want als we dus de Maasai met de pygmee vergelijken... dan zeg ik van, er zit wel meer verschillen... tussen die Maasai en die pygmee dan alleen de lengte. En dit soort dingen komen wel uit het feit dat als we nou keurig alleen maar Nederlanders of alleen Maasai of alleen Pygmeeën zouden bestuderen en daar kijken of de langere Pygmeeën of de langere Maasai dan ten opzichte van de kortere Maasai. En zo gaat dat, hè, dat vergelijkend gaat dan door. Je moet dat wel binnen, de, binnen een soort, binnen een stam, binnen een bepaalde bevolking. Dus dat schoen. kun je niet zo tegenover nee. elkaar zetten. Nee. Nee. U beschrijft in uw boek, hè, oud worden zonder het te zijn, bijvoorbeeld rondvormen. En rondwormen hebben iets heel eigenaardigs. Ze kunnen op een soort zuinig stand staan. Ja. Wat betekent dat? Die rondwormen die, die, die, die zitten ergens in de aarde. En die doen ook waar laten we zeggen Darwin over heeft. Het voortplanten. Maar stel nou voor dat het heel droog is. Of er zijn andere ongunstige omstandigheden. Als je dan dus ja, voortplant. Ja, dan, ja, dan heb je het net misgeschoten. Dus Want, kun je beter wachten? Dus dan wacht je op betere tijden. Maar dan tikt normaal de tijd normaal door. Normaal tikt dan de klok door. En dan verouder je daarmee. En wat die rondwormen kunnen, die zeggen van... nou oké, okay, we zetten gewoon even de tijd stil. We verouderen even niet en wachten op betere tijden. En dan pikken we de draad weer op. Ja, en dat is eigenlijk wat, winter, wat winterslapen met beren. Dat lijkt er ook op. En eigenlijk denken een heleboel onderzoekers... van goh, zouden we dat systeem van die rondwormen en die beren... zouden we dat niet kunnen kopiëren. Want als wij dan ook een beetje in die winterslaap... En wat is het antwoord daarop? Kunnen mensen dat? En het antwoord op is, dat weten wij eigenlijk. Want wij kunnen niet stil in een hoekje dan... gaan zitten... en dan even onszelf uitzetten. Nee, wij zijn eigenlijk hele regelmatige beesten of dieren... die elke zes uur gevoederd moeten worden... en dan ook elke 24 uur geslaapt moeten worden. Dus wij Want kunnen helemaal de, niet in zo'n winterslaap belanden. Wij hebben, zoals de biologen dat noemen, de plasticiteit. De plasticiteit van he, dat, dat je de levensloop kunt uitrekken en indrukken. Dat hebben wij verloren. Ja. Er zijn vandaag in Nederland ongeveer 470 baby's geboren. Hoe oud gaan die worden volgens u? Nou, die gaan 100 plus worden. Ja? De de meisjes uit, 200, uit 2000, die, die, die zouden gemiddeld al de, de, de 100 aantikken. Um, vanaf 2010 zijn dat dus ook de jongens die dat aantikken. He, jongens hebben mannen ten opzichte van vrouwen altijd een hoger sterfte leven korter. Komt het dan? Ja, onbegrijpelijk. Gevaarlijke leven. Ja, maar ook in de niet gevaarlijke leeftijd leven wij mannen leven korter. En de enige evolutionaire verklaring die een beetje houtsnijd die ik wel gehoord heb... is dat wij een soort zijn waarbij de vrouwen... met name een rol hebben bij de opvoeding van de kinderen. Mm -hmm. En je ziet ook apensoorten waar de mannen zorgen voor de kinderen... en die leven dan langer. Dus, dus dat is een factor? Dat is een factor. Maar die kinderen worden dus in elk geval honderd? Wij worden gewoon, alles wat nu wordt neergezet, om het zo maar te zeggen, ja. deze generaties, die worden gewoon nou, gemiddeld hoorde, eeuwelingen. Ik hoorde u zelf zeggen dat 135 halen. Ja, maar moet dat zijn. is. Kijk, dit zijn eigenlijk hele conservatieve schattingen. Er is al een dame geweest in 1990, die mevrouw Kalment in die zin al 122 geworden. En ik vergelijk het altijd maar met uh, ja, Sven Kramer. Ja, op een gegeven moment staan we weer juichend la, langs de lijn. Dus, oh, of langs, langs, de, langs de lijn, langs, uh, langs de baan. De baan. En dan zeggen van ja, maar die, sneller kan het niet, sneller kan het niet. Maar ja, dan twee jaar later dan is dat record weer gesneuveld. Maar die 135 staat in uw boek, maar u zegt dat is niet zo, dat is toch Nee, beetje... kijk, als we dus dan de, de, de mensen die of de kinderen die nu geboren zijn, dat zou dan betekenen dat we de komende honderd jaar, de komende honderd jaar dus totaal geen vooruitgang zouden boeken. In de afgelopen honderd jaar hebben we gemiddeld 40 jaar hebben we erbij gekregen. Dus dat kun je er eigenlijk dan weer ook op En opstellen. de trend laat zien, je kunt er een lineaaltje naast leggen... de afgelopen 200 jaar, als je op de, op de wereldschaal kijkt... dan kun je ja. echt een rechte lijn trekken. En er is eigenlijk helemaal ook evolutionair biologisch... helemaal geen reden aan te nemen dat die vooruitgang nu opeens zou stoppen. Maar dat betekent dat ons hele begrip van de oude dag drastisch op de schop gaat, hè? We gaan nu mensen dan pensioneren ben ik ook op hun 67ste. Nou ja, dat wordt een lachertje, want dan kun je een half dat eeuw is, van je AOW weer Dat is al een lachertje. Want als we Drees zouden volgen, dan hadden dus de mannen nu eigenlijk al tot 70 moeten werken. En de vrouwen tot 72. Want Drees heeft al gezegd van kijk, ik ga een AOW neerzetten. Vroeger was 65 plus, dat was gelijk, stond gelijk met armoede. Nou, dat is nu al totaal verdwenen. Um, en hij zei, van ja, je moet dat natuurlijk wel in redelijkheid aanpassen... aan de levensverwachting, maar dat hebben we nooit gedaan. Nee. Er is overigens een collega van u, de Britse gerontoloog Aubrey de Grey... Ja. die claimt dat de eerste mens die duizend jaar zal worden... worden nu al geboren is. Ja. Gelooft u dat? Uh, nee, dat geloof ik niet... Um, we hebben wel dezelfde redenering, omdat we vooruitgang boeken en steeds meer schade kunnen oplossen, steeds meer kunnen repareren. Denk ik dat wij er elke tien jaar iets van twee, drie jaar bij krijgen. En hij zegt dat we er elke tien jaar tien jaar bij krijgen. En dat als je, als je er aan de elke kant. tien jaar tien jaar bij krijgt, dan verouder je niet. En dan word je dus eigenlijk duizend jaar, omdat je af en toe gegrepen wordt door de... Tram, dat is zijn redenering. Maar dat vindt u aan de hoge kant. Ja, maar het is maar vier keer hoger dan mijn schatting. Want Ik vind het een... 135, dat, dat is reëel. Ja, het zou, het is echt een, je bent echt een aardconservatieverling en echt een, een depressieverling... als je dus deze cijfers en deze extrapolaties uh, niet meeneemt. Ik vind mij niet een optimist, ik vind me ook geen depressief iemand. Ik vind me gewoon een realist. Dit is gewoon de meest reële schatting. Zullen we het dan afspreken dat we het daar over een jaar of negentig nog eens over hebben? Ja, dat lijkt me, dat lijkt me een prachtig plan. U hebt, uh, ik heb u gevraagd om muziek mee te nemen. Ja. Uh, en daar was enig misverstand over. Wij dachten dat u Bob Dylan wilde horen. Ja, die wil ik ook Forever horen, young. maar in, niet van Bob Dylan zelf. Want uh, hij heeft een prachtige song geschreven in 1974. Uh, Forever Young. Nou, dat vonden we op twee manieren to, toepasselijk. Nou, één, we moeten gewoon veel langer hè, jong blijven. Maar tweede is het zo aardig, omdat Bob Dylan ja, die, die knarst, die, die piept en, en het is ook niet meer om aan te horen. Uh, ja, excuus, ja. Excuus voor de, de, de echte fans. Maar dat liedje wat hij toen in 1974 schreef... dat is mm. nog helemaal springlevend. En wat dat betreft geeft het eigenlijk ook waar we het net over gehad hebben. Ja. Dat liedje is net als seks, dat gaat eindeloos verder. En Bob Dylan, ja, ja die, die, die verouderd en is op een gegeven moment... ja, die werpen we weg. Ja, maar omdat u toch uh, nogal teleurgesteld reageerde... toen we zeiden welke versie van Bob Dylan we hadden... zijn we uiteindelijk gekomen op Forever Young, maar dan van Elverville. Ja, die ken ik en die is ook prachtig. Heel goed. Kennis van nu. Met Koen Verbraak. Ik praat vanavond met Rudy Westendorp, internist en hoogleraar oudere geneeskunde. Meneer Westendorp, na het verschijnen van uw boek Oud worden zonder het te zijn. doken de media werkelijk massaal op u. Hè? Ja. Je moest wel heel behendig kunnen zeppen om u even niet tegen te gaan. Ja, ik, ik kwam één collega tegen, die werd helemaal gek. Want die zepte. Ik was op de wereld draai. Nee, ik weet het zelf niet eens meer. Oh ja, het was op, op Max. En daar was een hele uitgebreide, prachtige documentaire... met prachtige filmische beelden over eeuwig jong. En uh, nou dat zepte die weg. En toen kwam die op de Belg terecht. En toen kwam ik in een praatprogramma op rij. Laat kwam hij me ook weer tegen. Dus die kwam ik tegen. Die zei van nou, het was vreselijk. Vreselijk zelfs? Ja, met een lach, met een glimlach. Ja. Ja. Wordt u er wel eens moe van? Telkens datzelfde riedeltje over ouderdom. Um, ik zie het als een... Uh... Ja, ik ben toch een beetje een zendeling. Ik ben een dokter. Um, ik heb een uh, probleem geïdentificeerd dat wij verkeerd naar, uh, naar onze eigen oude dag kijken. Ja, en ik wil daar een verandering in aanbrengen. Dus ik ben eigenlijk blij met, um, met de aandacht, de positieve aandacht die er voor het eerst in mijn carrière er nu voor is. Hoe kan dat Dus daar dat ben dan? ik helemaal blij. Um, ik dank de economische crisis. Daar komt het door. Ja. Want wat is het verband? Um, kijk, wat wij tot nu toe gedaan hebben, is dat wij de. Daar zijn we heel sterk in geweest. Het is een bijwerking van de welvaartsstaat of de zorgstaat. We hebben twee, een tweedeling gemaakt: hè, jong en oud. Um, oud zit in, laten we zeggen, in de bedeling. Op wat, he, daar ja. moet je, laten we zeggen... Daar, daar, daar, daar trek je via pensioen, via AOW op een andere manier. En je hebt de werkende, dan krijg je ook grijze drukken. Nou, dat zit... He, allemaal ramspoed, allemaal die verhalen zitten erin. Maar goed, dat was eigenlijk nog heel redelijk te doen. Omdat er niet al te veel mensen aan die oude kant zaten. En we rijk genoeg waren. En 2008 heeft, laten we zeggen, die roze ballon net zoals de... Ja, allerlei andere markten heeft die lek geprikt. En we zien dus nu dat het onbetaalbaar is. Dus het is een soort gat in de markt bijna waar u in beland bent. Ik wil nee. niet zeggen ingesprongen bent, maar... Um, we moeten dus... Kijk, er was eerst een roze ballon en die is lek geprikt. En nu moet daar een nieuw wereldbeeld voor komen. En dat betekent dat je dus veel langer door moet blijven in... In de maatschappij blijven participeren. En ik zeg niet altijd. Ik zeg niet dat dat per se allemaal werken voor een heel hoog salaris moet zijn. of voor he, 40 of 60 uur per week. Maar je moet, zult veel langer dan dat we gewend zijn. moeten participeren. En dat kan ook, omdat die lijven van ons ook veel langer in go goede conditie zijn. Dus er is ook helemaal geen probleem. Je kan ook veel langer. Mee, je kan ook veel langer. U was als internist heel lang verbonden aan het Leids-Universitair Medisch Centrum. He? Ja. En in 2008 hebt u de Leiden Academy opgericht. Ja. Wat is dat voor uh, instituut? Dat is een, um, een privaat gefinancierd kennisinstituut. Um, gefinancierd door wie? Dat is door de vereniging Egon. Dat is de groot aandeelhouder van Egon. Um, en dat, zijn, dat, zijn, dat is eigenlijk publiek geld want het, Egon is een fusiemaatschappij... van coöperatieve, kleinere verzekeringsmaatschappijen. En dat coöperatieve, dat zit dus nu in die aandelen. Dat noemt men geld in de dode hand. En dat is dus een vereniging. En die beheert eigenlijk dat publieke kapitaal. En zij zijn dus bereid geweest om, laten we zeggen... De, de, het, het instituut van de Leiden Academy on Vitality. Want ik vroeg u, wat doet u daar? Wat, wat, wat, ik ben daar de directeur van. Ja, maar wat onderzoekt u daar? wilde gedachten over veroudering die anders zijn dan het bestaande dogma. Dus een invulling voor, laten we zeggen, die lekke roze ballon. En kon dat niet binnen de universiteit? Nee, want dat, daar, zit het, daar zit je veel te snel vast in de bestaande kaders. Daar heeft, wetenschap heeft daar last van. Wetenschap is... Um, voor een deel is dat ook ja, een soort spoorweg... waarbij je dan ja, overheen dendert. En een aantal mensen die, die trekken dan op een gegeven moment de wissel om. Maar als je dan in die trein zet... dan zitten al die trein mensen die in de trein van Wat gebeurt er nou dan toch? We gaan de verkeerde kant op. En dan moet je wel dus een conducteur en een machinist hebben... zeggen van ja, maar we gaan ook nou eens bewust de andere kant op. Nou, en daar, daar, daar schort het wel eens aan. Ja. Wat is eigenlijk de betrokkenheid van Egon bij uw onderzoek? Um, Egon die wordt in toenemende mate geprikkeld door het gedachtegoed wat wij hebben... omdat zij met hetzelfde probleem zitten. Mensen moeten zich verzekeren voor hun oude dag... moeten rekenschap geven dat ze veel langer leven. De pensioenliteracy, zoals we dat dan noemt... Die is Abobinabel slecht. Dat betekent dat je pas eigenlijk een paar jaar voor je pensioen eigenlijk een begetje, je gaat realiseren van hé, hey, ja. ik moet nog 25 jaar. En dat hele bewustzijn, dat nieuwe invulling van dat leven, dat moet dus maar sturen zij u ook. Of nee. dat ze zeggen onderzoek Nee, dat, dat, dat wil nee, ik we graag weten. De EGON NV die zit ook. die doet zijn eigen verzekeringsproducten. Dit is het publieke belang van de een groot aandeelhouder. Het is publiek geld. En ik zie het dus ook als, laten we zeggen, het publieke geweten... die zegt van, goh, kun je niet met die levensloop ons nieuwe ja. inzichten geven? Maar Egon kan dat weer omzetten in, in zakelijke constructies misschien. Ja, maar dat is maar goed ook. Ja. Want zoals het, nu, zoals het pensioensysteem nu geregeld is... ja, dat moet toch op de schop, dat kraakt en dat piept toch ook. Elke dag horen we toch ook dat het onbetaalbaar is. En dan kun je niet om een verzekeraar heen ook, bedoelt u? Nee. om dit soort onderzoek te doen? Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg van dat het onderzoek wat ik verricht... dat wordt door een publieke instelling... wordt dat mede gefinancierd. Maar zij, zij sturen u niet? Nee. Nee? Nee. En zelfs als... Nee, dat is, dat is drie werf nee. Want ik heb een eigen agenda... Dus dat schuurt ook, want ik heb een eigen raad van commissarissen. Net zoals elke instelling een, een raad van commissarissen heeft. Mm -hmm. En daar is een dualisme in. En, daar, uh, en die moet laten we zeggen je op koers houden. Dat zijn gescheiden stromen. Dat zijn gescheiden stromen. Ja. En mijn raad van commissarissen is ook volstrekt onafhankelijk... van de raad van commissarissen van de vereniging en de, die van de Egon MV... Mm -hmm. Onder de vlag uh, wat Leiden... Wat betekent dat? Uh -huh. Nou ja, ik zit erover na te denken. Wat het, het, het klinkt toch een beetje alsof... Ik kan me voorstellen dat Egon anders naar uw werk kijkt... dan u er zelf naar dat kijkt. Dat doen ze ook, dat hebben ze ook. Dat... Ja? En dat heb ik dus eigenlijk af en toe... ook nog wel eens een tikje onbegrijpelijk gevonden. Want we hebben toch eigen. En dat wordt ook iets anders nu. En ik vind dat dus ook heel plezierig. Omdat we ook in toenemende mate... ook zien dat we met hetzelfde doel bezig zijn. Ja, U hebt als studieobject... onder meer uh, de leidenlang lang leven... Uh, uh studie gedaan. Nou, ik, ik zeg het nu een beetje kom, maar in de periode 2002-2005... hebt u zo'n 400 langlevende families ja. in kaart gebracht. Wat zijn dat eigenlijk, langlevende families? Dat is wanneer je uh, zelf zegt dat je 90, 90 jaar of ouder bent... en je vertelt dan ook nog dat je nog één of twee broers hebt... die ook zo oud geworden zijn. En dan zegt iedereen op straat van, ja, maar dat kan geen toeval zijn. Daar moet iets in zitten. En, en u bedeef... dacht, ik wil weten wat die mensen bindt. Het hele idee erachter is, is dat ik ben groot geworden in het, in het bevolkingsonderzoek... waarbij je bevolkingen uh, vervolgt op het optreden van ziekte. En ik, ik samen met een aantal collega's, collega Slagboom ook, uh, uit Leiden... We zeiden, laten we de medailles omdraaien. Waarom Omdat dat dit... zij zo lang gezond zijn gebleven? Precies. En wat was het antwoord op die vraag? Um, daar zit in dat, uh, dat je van vader en moeder... Daar waren ze ook op geselecteerd. Heb je iets anders meegekregen? En daar heb je. Meer een, dan een ander? Je hebt meer herstelvermogen. Je kunt schade beter herstellen. En je hebt ook een metabolisme, een verbrandingssysteem. Uh, wat er. Ja, wat beter functioneert... een nettere, schonere, krachtiger motor. Nou, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Maar u zegt, de verbranding is beter bij die mensen. Ja, wat, en dat, ik noem dat maar zo breed... omdat we wat we tot nu toe van die motor zien... want we proberen dus die motor van, van buiten af aan... van binnen te, te, ja, te, te leren kennen. Dat is natuurlijk ook moeilijk... Um, maar het cholesterol is lager, de vetten zijn gunstiger... het bloedsuikergehalte is lager. En dat zijn allemaal uitingen dat het een schonere motor is. En het interessante is dat hun kinderen dus ook ouder worden dan gemiddeld. Hè, blijkt uit het onderzoek. Althans, een 30% lagere kans hebben om te sterven. Ja. Dus wat daaruit komt is dat als je op 90-jarige leeftijd bent... heb je dus 30% minder kans om dood te gaan dan gemiddeld in Nederland op 60-jarige leeftijd, maar ook daarvoor ook al. Dus dat is levensloop. En dat heeft allemaal met die verbranding te maken? Um, en het beter herstelvermogen en vast nog een heleboel andere dingen... waar we nog niet aan toegekomen zijn. Ja. Want het Wat... lijf is ingewikkeld. U zegt het lijf is ingewikkeld, maar het brein is natuurlijk ook ingewikkeld. Hè? En, dat brein blijkt ook anders. Soort... en dat brein blijkt ook anders te zijn. Want die, als je dus naar die kinderen kijkt, dan blijken ze wat optimistischer van aarde zijn oh, dan ja? gemiddeld in Nederlander. En dat, blijf, dat is ook in toenemende mate bekend... dat als je een positiever brein hebt... dat je dan ook beter ziekte en tegenslag tegemoet kunt treden. Maar heb je een positiever brein omdat je minder te, te kamp hebt met kwalen? Of, of zit het andersom? Nee, dit zit andersom. We hebben, er zijn meerdere onderzoeken die laten zien... dat als, je, als er nog niks aan de hand is... Dan heb je altijd wat, wat mensen die het glas altijd half leeg vinden. En er zijn ook mensen die het glas half vol hebben. Mm -hmm. En de mensen met het glas half vol, die doen het dan beter als ze dan 10 of 15 jaar later bijvoorbeeld een hartinfarct krijgen. Ja. Zij overleven meer. Maar nou hebben we het over het lijf, hoe lang het lijf ja. meegaat. Maar je hebt ook nog hoe, hoe je hoofd het doet. Het brein. Want Alzheimer is natuurlijk ook de doem van de ouderdom. Dat klopt. Dus. Uh, wat dat betreft maken we in toenemende mate... toen ik op werd opgevoed als, uh, als dokter... toen was eigenlijk er een soort uh, definitieve scheiding... tussen, tussen het brein, hè, het hoofd en, de, en het lijf. Dat is er niet meer. En die, die toenemende schade zie je eigenlijk ook in het hoofd optreden. En dat leidt tot dementie. Dat klopt. Maar of je wel of niet dement wordt... hangt voor een belangrijk deel samen met je IQ. Begrijp ik uit uw boek. Ja. Um, dat... Klinkt voor een heleboel mensen als een verrassing. Maar als je een brein beter opbouwt, want dat moet je, zo moet je het eigenlijk zien... dan is het steviger. Dan kan er dus ook meer schade weerstaan. En als je een beter brein hebt, dan kun je ook meer schade opvangen... Of, he, voordat je dan eigenlijk tekort komt. Dat zijn de twee mechanismen die erachter zitten. Dus wie hoog zit, die nadert minder snel de bodem? Ja, dat klopt. En het, het, je bent op een gegeven moment, als je de weg kwijt bent, dan noemen we, als dokter noemen we iemand dement. En als je dus heel veel had, ja, dan kun je ook meer kwijtraken. Ja. Komt u zelf eigenlijk uit een familie waar mensen oud worden? Ik denk het wel, want mijn ene oma is 99 geworden, grootvader aan de andere kant is 98. En die, die andere twee, of de andere oma en opa, die zijn gemiddeld. Maar dat is toch, ja, dat is toch meer dan uh, gemiddeld. Wat was het voor gezin waar u in omgroeide? Wij komen uit een klein gezin, maar wij komen uit een katholieke familie uit het uh, oosten van het land. En, uh, met een traditionele katholieke grote gezinnen. U zegt dus ook een... meteen oosten. Wat zegt u? U zegt ook meteen oosten. Ja, oosten. Oet Hengel, ja. ja. Maar wij kwamen uit of, mijn familie komt uit Haaksbergen. Um, dus je kunt daar eigenlijk die levensduur eigenlijk wel mooi afschatten. Ja. Want drie kinderen waren het huis, hè? Bij mij thuis waren er drie. Ja. Ja. En u bent de? Jongste. Hoeveel jonger bent u dan de andere twee? Jaatje vijf, dus uh, dat is dan eigenlijk, dat heb ik mij later eigenlijk ook wel gerealiseerd, dat is wel een enorme stap ten, ten opzichte van mijn broer en zus, die maar een jaar schelen. En die dan, als ik op de middelbare school kom, die dan al eindexamen gedaan hebben of dan in de eindexamenklas zijn. Speelde dat een rol in uw jeugd? Dat u toch een nakomer was? Ja, ik was een, ik was een nakomer, ja. dus ja, ik was veel alleen. En was u dan, dan een, een soort prinsje ook? Ja, dan ben ik, dan ben ik niet. Uh... Of misschien wel een buitenstaander, <laughs> he, dat je overal buiten valt. Dat kan natuurlijk ook nog. Nee, nee, nee. nee goed, ik geloof dat, dat, dat elke. Ja, als je als kind. Dat, als achterblijft, dan zal er zeker enige prinsdom. Zal daar, uh, zal daar gespeeld hebben. Uw broer vertelde aan onze redacteur Marian Zuidhof dat u altijd de jongste was, maar ook bent gebleven. He? U was ja, ofwel altijd de jongste. Erom, dus het is, in, de, het is... in de oude lullen fotografieclub waar uw vader u mee naartoe ja, nam. Ja. Toch? Zo heette die ja, het heeft twee kanten heeft het, dus je wordt eerder meegenomen naar, dat is wel grappig dat hij dat zegt. je wordt meer eerder meegenomen naar naar omgevingen waar oude mensen in zitten, want dan word je eigenlijk een soort meegesleept, dat klopt. en voor ja je moet eigenlijk bijbenen voor al die mensen die dus allemaal ouder geworden zijn. Dat heb we eigenlijk onvoldoende gerealiseerd tot op heden. Dus u ja. bent eigenlijk al jong gewend geraakt om met ouderen om te gaan. Ja, en het andere waar ik nog wel eens over gedacht heb... en met name ook ben het schrijven van mijn boek... want ik, wij zijn heel veel terug geweest in de zomervakanties. Mijn vader vloog, dus die was eindeloos weg. Wat deed hij? Uh, die en vloog ja, bij de ja, KLM. Wat, wat deed hij dan? bij de KLM. Dus Ik weet niet wat BBK is. BBK, je had, uh, vroeger had je had je uh, in een vliegtuig had je twee piloten, en je had iemand die moest zorgen dat uh, die motoren bleven draaien. Woordwerktuigkundige. Ja. Um, dus die was einde, vanaf 46 is die gaan vliegen en die was eindeloos weg. Um, dus wij gingen eindeloos ook naar, naar het oosten terug. En daar hebben wij eindeloos bij mijn oma en mijn tantes en zo... hebben wij gelogeerd en uh, prachtige tijden gehad. Dus ik denk dat daar ook wel een gevoel van het omgaan met de ouderen... dat dat, dat, dat daar misschien ook wel een beetje ingekomen is. Ja. U zegt uw vader was veel weg, hè? Ja. Lijkt u daarin op, hè? Ja dit is, dit is, ja, dit is een, dit is een val. Um, dit is een val van. Ja, ik ben wel veel weg, maar op een ja. volstrekt andere manier. Ja. Kijk, wat hij was, dat is ook. Mijn vader zou eigenlijk. Uh, die was op, uh, opgeleid tot. Uh, boordwerktuigkundige op voor de zeevaart. En, uh, een klasgenootje van mij, die was, zijn vader was BBK op de zeevaart... maar die vader die was negen maanden weg en dan was hij een maand thuis. Mijn vader was drie weken weg en dan was hij vijf dagen thuis. Dat is toch een heel ander ritme. En ik ben een vader die dan dagen weg is en dan is die er een dag weer. Ja, want u hebt twee dochters. Ja. Hoe oud zijn ze? 22 en 23. Wat vond u belangrijk in de opvoeding? We hebben altijd afgesproken dat. en dat, dat is eigenlijk heel redelijk geregeld geweest, dat de avondmaaltijd dat was eigenlijk waarbij dan het gezin dan bij elkaar weer kwam. Ik heb altijd, uh, mijn vrouw zei altijd, je moet uh, wonen waar je werkt. Um, dus dat hebben wij altijd gedaan. Dat was ook de traditie toen. Uh, mensen... Maar u, u zegt net dat u vaak een paar dagen weg was? Nee, ik zei dus dan ben je. Ja, maar je, op een gegeven moment, als je alleen maar praktiseert, dan ben je er elke avond. Ben je er. En later, als je dan ook onderzoeker wordt, dan ga je ook vaak naar het buitenland. Dus dan ben je een paar dagen weg. Ja. Maar ik vroeg u wat u belangrijk vond om aan ze mee te geven. Dat er altijd een rustpunt is waar je dan op een gegeven moment dan weer bij elkaar komt. En wij hebben dat toch bij het, met de avondmaaltijd hebben we dat ook gehad. Dat is een beetje Belgisch eigenlijk. Dan mag je dan ook verdurend mag je, overal mag je, mag je zijn. Maar bij het avondeten ben je dan thuis. En ja. dan komt het gezin bij elkaar. Zij zijn nu het huishoud? Ja. Dat is in het gevoel van ouder worden ook een stap hè, voor ouders. Het lege ja. nest. En wij, ja, dat hebben wij totaal niet. Wij, wij, wij vinden het eigenlijk mooi dat, dat ze volwassen zijn. Want zo zien we dat ook. Um, en daar zijn we trots op. We zijn er blij mee dat, uh, dat zij het ook gelukt is om volwassen te worden. Ja, en voor, voor mij en voor mijn vrouw is dat dus... wat gaan wij dus nu de komende 35 jaar doen? En wat dat betreft moeten wij dus nu echt gaan plannen. En wat zegt u dan tegen elkaar? Nou, gisteren hebben we aan de haard gezeten... en hebben we dat gesprek dus weer uh, uitgebreid gehad... van hoe gaan wij nou de komende 35 jaar invullen? Want en, als we dus nu zo blijven, dat ja. hebben we dus al wel uitgesproken... ja, dan, is het nog, hè, van, dan, dan zit je nog in het ritme en dan ga je het afbouwen. Maar ja, dat is allemaal veel te vroeg. En wat kwam er uit bij die haard toen de huidblokken langzaam uitdoven? Scenario's. Een, noem het schetsen geen... Dus, ja, het scenario is om, uh, laten we zeggen, de, de tent waar ik dus nu verantwoordelijk voor ben, om die naar een 2.0 versie te brengen. En dat betekent? Gewoon de, weer, laten we zeggen, zo'n wissel omtrekken. En laten we zeggen, nieuwe koers maken. Ja, maar dat klinkt me wel heel vaag. Wat zou wat betekent dat concreet in uw geval? Nou, in, in mijn geval betekent het dat, uh, dat ik met de Leiden Academy, on in Aging, want we hebben daar net even iets over gesproken, dat is ja. tot nu toe een kennisinstituut. Maar ik vind het dat die kennis veel meer daar uh, is een mooi woord voor, gevaloriseerd moet worden... die moet in waarde worden omgezet. In innovaties. En waarom? Omdat er eigenlijk al veel te veel kennis is... die eigenlijk niet wordt uitgenut. En dat was ook de, mijn opmerking... Maar geef eens een voorbeeld van wat u bedoelt. Wat, wat zou er dan moeten worden uitgenut? Dat geef ik hem even terug. Dat was net ook waar de scherpte even kwam van... wat moet jij nou met die Egon? Hm. Als er nou een... Vanuit de demografie, hè, de, de, de kennis over van hoe die levenslopen ingericht worden. Als wij dan tegen de verzekeringsmaatschappij kunnen zeggen... van jullie zitten voortdurend te conservatief te schatten. en dat is dus, een, hè, vanuit de biologie kan ik dat dan zeggen... jullie maken verkeerde schattingen van jullie modellen... en daardoor wordt het pensioen onbeheersbaar. Want dat mensen worden ik... ouder dan jullie denken. En er moet dus meer premie ingelegd worden, er moet langer gewerkt worden of er moet minder uitkering. Ja, dan moet dat dus dat moet in de markt, moet dat, worden, moet dat indalen. En wij moeten dus, ik, dat vind ik ook echt, wetenschappers moeten veel meer dan dat wij nu doen, ook die marktpartijen, welke het dan ook zijn, of het nou private entrepreneurs zijn of niet-private entrepreneurs. of publieksinstellingen, maar wij moeten veel meer contact maken met, laten we zeggen, het publiek waar wij dat ook, ja, tenslotte ook voor betalen. En ik had het over, ook over de privé-scenario. Met u en uw vrouw. Was u ook nog aan het uitleggen ja. wat, u, wat voor scenario er dan uit zou komen voor de toekomst? Ja. Dat is dat, dat wij dus echt moeten en dat ik hoor heel weinig van onze vrienden op onze leeftijd heel actief besluiten: van jongens, wat gaan we nou de komende 35 jaar doen? En wat gaat u doen? Ik ga dus nu 2014 wordt voor mij het kanteljaar. Dan ga ik in besluiten van. Of we dus die 2,0 dus neerzetten. Uh -huh. of dat we toch naar het buitenland gaan. Dat wilden we eigenlijk ook nog. En heel wie, wie zijn we, uw vrouw nu? Ja. Gewoon ergens anders wonen? And, ergens anders nog een tijd werken. We hebben een jaar in Engeland gewoond. Dat was eigenlijk het beste jaar wat we tot nu Want toe gehad Want wat doet uw vrouw? Mijn, mijn vrouw, die is inmiddels kunstenaar. Die is boekhistoricus. En die, die, heeft, uh, die heeft begeistering met uh, het woord. En dat mengt ze met. Uh, ja, die meningen, of ja, die, die, de, de, de verbeelding van het woord. Uh, mengt ze dan met verbeeldingen, zoals dat dan in fotografie, of in kunst of in uh, andere kunstvormen, zoals uh, schilderijen. Of gewoon het, op de met, het, met het juiste papier, hoe zich dat dan ineens smelt. En dat zou ook in het buitenland kunnen. Ja, maar zij zet natuurlijk ook wel een rem er voor een deel op. Want zij heeft natuurlijk ook. Dus dat is waarom je nog een paar avonden aan de open haard nodig hebt om daar een goede koers in te kiezen. Je hebt het er nog niet door thuis. Nee, het is er nog niet, hoor. Nee. Uw vader leeft niet meer, hè? Nee, die is drie jaar geleden overleden. Ja, uw Vier moeder, al bijna. Uw moeder is wel heel oud al. Nou, dat vindt zij misschien al wel. Zij wordt 87. Maar we moeten ons realiseren dat de meeste mensen... Hè, de modus, de leeftijd waarop de meeste mensen overlijden... is op 85. Dus ze is nu net iets meer dan gemiddeld. En in mijn boek schrijf ik ook... ze heeft mij een keer opgebeld. Um, toen was ze 74 en toen had ik een beetje een soort ruzie met haar. En toen zei ze van... ja, maar, oh, oh, maar ik ben ook al 74. En toen heb ik toen gezegd van... ja, maar men, je, je, je kon pas net kijken. Dat zei ik dus toen al 13 jaar geleden. En wat naartoe, zei toen? Snopneus? Ja, zoiets. Dat, dat, dat, dat, dat, dat gesprek is niet goed afgelopen. Nee, hmm. dat klopt. Maar nu is ze dus 87? Ja. Maar het ook tegen haar vertel ik ook... en ook na het overlijden van mijn vader... zij moet dus ook plannen blijven maken. Ze is in heel redelijke gezondheid. Ja. Um, Wij en... hoorden van uw, zowel uw vrouw als uw broer... dat zij onder streng regime staat he, bij u. Dat u niet snel ja, tevreden goed. bent. Ja. Wat, wat moet ze allemaal doen van u? Um, meer dan dat ze eigenlijk van haar ouders en grootouders gezien heeft... dat je op 87-jarige leeftijd moet doen. Dat Namelijk... Kost. Als hij terugkijkt, en dat moet je dus ook niet doen... want je moet... Kijk, leven doe je vooruit. En daardoor... Je, je moet plannen maken. Wat de meeste oude mensen doen... en oud ben je... Wat de meeste mensen doen... is dat je achteruit kijkt... En als zij dus kijkt van naar haar ouders en naar grootouders... dan kijkt ze dus in achteruitspiegel de 50, 100 jaar terug... en daar zag ze dat ja, mensen van 87 jaar ja, echt stok oud waren... biologisch gezien, totaal verzorgd werden... omdat ze zo'n ja, zo uitzondering ja. waren. En ja, daar, dat, dat moet zij niet doen. Dus wat dat moet ze nu wel doen? Ze moet naar buiten, ze moet lopen, ze moet participeren in de maatschappij. En ze, moet, ze mag best, laten we zeggen, ver, uh, vertroeteld worden af en toe. Maar dan moet dat iets extra ja, zijn. Ja, maar dan zegt ze: Ja, maar Rudy, ik ben 87. Wat is dan mijn voorland nog? Dat is toch alleen maar nog het kerkhof? Maar dat zal pas later zijn dan dat zij denkt. Ja? Ja. Dat weet u zeker. Ik heb 85 jaar. Ik vind het zo grappig dat u dat beter weet dan uw moeder. Die is ervaringsdeskundig. Ja, ik heb ervoor gestudeerd, om het zo maar te zeggen. Ja, maar u bent nog maar een broekje van 54. Ja, maar ik weet wel dat er een vrouw van 87... gemiddeld nog bijna 10 jaar te gaan heeft. En dat in de emotionele sfeer... Um, kun je je dat als 87-jarige nauwelijks voorstellen. Dus dat zegt u ook tegen haar? Dat zeg ik eigenlijk ook tegen haar. Je leeft veel langer en je leeft veel langer. En als je het leuk wilt houden, dan zul je daar plannen voor moeten maken. Dus ik pleit er ook van, maak plannen voor. Wat ga je de komende vijf jaar doen? En zij woont nu ook nog in het ouderlijk huis. En wij als kinderen hebben dus ook nog een tijd gedacht van... ja, goh, maar dan moet ze nou verhuizen. Dat nou hebben we toch om allerlei redenen niet gedaan. En ik denk dat het ook het juiste besluit is. En de tijd zal wel leren wanneer voor haar de tijd gekomen is... dat dat dan moet gebeuren. Ja, wat heb je nou eigenlijk concreet voor invloed op gezond worden zelf? Alles. Is het niet, nou, het Alles. is toch ook een kwestie van, van de natuur goed gestel meegekregen hebben... en gewoon ook mazzel hebben? De... De invloed, zeker op hoge leeftijd, van de erfelijkheid op hoe die levensloop loopt, is beperkt. Zegt u nog een keer? Als je oud bent, ja. dan heeft, laten we zeggen, die levensloop een bepaalde gang. En dan is de invloed van de erfelijkheid, wat je van vader en moeder hebt meegekregen, is gering. Dus dan dat heeft wordt, het met andere dingen te maken? Dat bedoel ik. En iedereen denkt van ja, maar het heeft toch te maken... van welk nestje van ik daar kom? Nou, er worden wel eens iets schattingen van gemaakt. Die schattingen zijn heel moeilijk, maar dat is niet meer dan een derde. Dus dat betekent dat twee derde, dat je daar dus wel invloed op hebt. Nou, en het belangrijkste is, is activiteit. Nou, en dan heb je die ene, die lichamelijke activiteit... nou, die beginnen we in toenemende mate te herkennen. Zit is dodelijk, je moet blijven bewegen, Een hele rattenplan. Hou je ook, laten we zeggen, je metabolisme, je verbranding goed... je wordt niet te dik. Maar die andere kant, en die belicht ik in mijn boek ook in toenemende mate... dat is dat je er ook voor moet gaan. En eigenlijk kennen we dat ook wel als je met met mensen spreekt. Mensen die het opgeven, ja, die gaan ook dood. En dat weet dat ook uit mijn klinische praktijk. Af en toe, als je jongeling bent, dan begrijp je het ook niet, dan neem je een mevrouw op en die zei, ik herinner me die mevrouw nog, ja, ik ga dood, dokter. En ik dacht van, ja, maar je hoeft toch helemaal niet dood te gaan, dit is toch een oplosbaar probleem. Maar ik kon doen wat ik wilde, maar die mevrouw, die ging gewoon dood. Als jij de levenslust ontbiert, dan loopt het snel af. Of die mevrouw voelde dat ze gewoon aan het eind van de dagen was. Dat is ook zo. Maar er zijn... Want het klinkt nou alsof wilskracht ook je vanzelf van een andere dingen Er zijn ook andere dingen. Er is, er is een soort... dit is bijna eigenlijk anti-Swabiaans, om het zo maar te zeggen. Ik ben het met collega Swaap volstrekt eens dat... Dat, he, dat achter ons hele identiteit, daar zit elektriciteit... en daar zitten neurotransmitters, daar zit chemie achter. En wat is dan anti-Swabiaans? Dat er, laten we zeggen, dat in de gedachten die je ontwikkelt met het apparaat wat het brein heet... dat je daar ook weer, laten we zeggen, een soort terugkoppeling... ook weer invloed hebt over van hoe dan dat brein en dat lijf werkt. Dus monterheid, levenslust, dat is een be bepalend elixer. Als je tegenwoordig de motorkap van een auto open doet... dan kom je de eerste keer dan aan de bovenkant kom je computer tegen. Die stuurt dat die motor het beter doet. En daardoor zijn die motoren ook beter en langer, en dat is eigenlijk zoals het brein ook op ons lijf inwerkt. Heeft het eigenlijk nog zin om op je 75 te stoppen met roken? Ja. Ja. Waarom niet? Ik nou, kan me voorstellen dat je denkt... Kijk, nou, of er nou 35.000 pakjes Marlboro doorheen gaan of 38.000. Nee, nee, nee, nee, dat, dat risico op kanker... Um, dat duurt dan wel een 15 tot 20 jaar... voordat dat weer helemaal weg is. Dus daarvan zou je kunnen zeggen... Van, voor, de, voor de kanker, als ik, dat dan, he, als ik daar dan voor ben voorbestemd... of als ik zoveel schade heb gekregen dat ik dat krijg... dan krijg ik niet meer weg. Maar dat is maar één van de slechte invloeden van roken. Um, alle hoesten, alle longontstekingen... alle andere vernietigingen van de indik terne, hè, uh, longen, um, dat draagt bij tot een betere gezondheid. Maar Het is nooit mensen... te vroeg om te stoppen. Nee. Maar, maar moeten mensen ook aanspreken op hun levensstijl? Dat je zegt, ja, u hebt altijd veel gerookte gedronken. Dus krijgt u minder snel uh, zorg die u moet hebben... dan mensen die altijd gezond hebben geleefd. Dit is, dit is waar Nederland enorm mee in de problemen zit. Want aan de ene kant zijn wij namelijk zo gesteld op onze eigen invulling van het leven... dat wij dus niet accepteren dat mensen iets zeggen over hun levensstijl. Aan de andere kant, wij moeten elkaar ook beschermen tegen ja, de zuchten van het leven. Um, je rookt omdat je instantaan genot hebt... En je moet eigenlijk beschermd worden door je vriendje die zegt van... joh, doe dat nou niet, want over tien jaar heb je er veel last van. En wat is de moraal van dit verhaal? Dat wij moeten ingrijpen in de levensstijl. Daar waar we collectief zeggen van... hé, hey, maar dit, dit loopt echt uit de hand. En als iemand al die jaren en zijn vingers in ja? Dat is ook de, de grondslag achter het feit... dat we drie puntschrodels hebben in de auto. Dat is ook een inbreuk in de... Levensfeer. En er waren een heleboel mensen die vonden het dan ook belachelijk. Dat maak ik toch zelf wel uit. En nu is het eigenlijk omge, omgeslagen. En nou vinden het eigenlijk belachelijk. Ja. Als je dat dus niet. Maar het draagt. verschil is dat roken niet bij wet verboden is. Nee, en maar sommige gordel in auto zit wel. Nee, maar wie weet, zou je dat dan wel moeten doen? Ja? Bent u daarvoor? Om een andere reden niet. Omdat verbieden, laten we zeggen, dat hebben we met drank. Of dat is in de Verenigde Staten zijn die experimenten. Het droogleggen van de maatschappij. Maar wat dat zou werkt. uw reden dan zijn? Je moet mensen. Opvoeden dat, ze, dat laten we zeggen, roken niet, niet, niet, goed, niet past bij een mooi leven. En daar zul je alle hens aan dek moeten vragen om laten we zeggen, dat tijd te keren. En daar hoort verbieden bij. Prijzen van het, van het goede. Nee, maar dat, het is dus... iets, dat is iets anders dan verbieden, dat zei je. Ja, nog. maar in Engeland heb ik geleerd dat. Kijk, verbieden, dat, dat werkt af en toe. Uh, maar prijzen van goed gedrag, dat werkt veel beter. En dat dus, is dus niet moraal. verbieden, maar stimuleren. En af en toe mag je best ook een verbod uitspreken. Ja, maar in dit geval? Je kunt toch ook op, op sportclubs... dat is bijvoorbeeld over de alcohol. Daar kun je toch een verbod neerleggen? Ja. Ik zou niet zeggen dat je bijvoorbeeld een, een, een totaal alcoholverbod Maar u vindt het toch, toch, toch een brug te ver om te zeggen... ja, dat moet verboden worden. Ook. Omdat het niet werkt. Omdat het niet werkt. Dat zou mijn belangrijkste reden zijn. Ja. U bent nu 54. Hè? Ik heb het al een paar keer gezegd. Waaraan merkt is u oud, zelf... Ja. Nou, dat weet ik niet. Hoe, waar ja, ik merkt u al de, de veroudering bij uzelf? Uh, dat ik moest gaan roeien. Ja. Uh, dat mijn haar dun wordt, ik grijs wordt. Uh, sinds vijf jaar een bril draag. Uh, ja, en zo gaat het door. En is dat een onprettig proces? Mm, nee, ik heb er eigenlijk niet zoveel moeite mee. Nee? En dat komt toch, omdat die, die mankementen ja, eigenlijk... Uh, oplosbaar zijn. Het is allemaal wel onhandig. Vooral zo'n bril, als je moet roeien, is erg onhandig. Maar ja, daar leer je mee leven. En dat is eigenlijk wat oude mensen voortdurend doen. Dus als die knie gaat, uh, gaat kraken en dergelijke... dan komt ook wel weer een oplossing voor. Ja? Ja. Alles lost zich uiteindelijk op? Ja. ja. Want ik kan me ook nog voorstellen dat u door uw onderzoeken... bijna niet kunt wachten tot u oud bent. Dan weet u hoe het is. Oud worden is eigenlijk veel normaler dan veel mensen denken. Um... Je wordt het vanzelf ook, hè? Als zolang je maar niet doodgaat. Er is, een, er is een gevleugelde uitspraak tussen mijn vrouw en mij... dat leven is worstelen. En dat betekent dat het... het is het omgaan van, uh, te, met, met tegenslagen en het, en, het, en het teren op je zegeningen. En dat is op middelbare leeftijd is dat niet anders dan op hoge leeftijd. Alleen het karakter van de, ja, de tegenslagen wordt anders. Ik vond het heel leuk om met u te praten, meneer, meneer Westerdorp. Dank u wel voor uw komst. Heel hard. Graag, graag, Volgende graag week praat ik in de kennis van nu met Wijnand Mijnhart